1 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Chapkama. Greenpeace-activiste Oe krijgt morgen haar visum. Eén dode bij nieuwe protesten in Thailand. En nieuwe trainer van Rode JC wordt Yondal Thomasson. Het weer het blijft vandaag overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. Verder kan in het zuidwesten bijvallen. En het wordt 6 à 7 graden. Bij een matige zuidwestenwind. Komende nacht en morgen overdag gaat het weer regenen. En ook trekt de wind dan opnieuw flink aan. Aan zee naar Stormachtig, kracht 8. De Nederlandse Greenpeace-activisten komen snel naar huis. Gisteren werd bekend dat Rusland de aanklacht tegen alle en dus ook de Nederlandse Greenpeace-activisten... Ubels en Faiza Oelazen heeft laten vallen. Faiza Oelazen is blij dat ze vrij is. Het voelt goed dat ik binnen een paar dagen uh, eindelijk naar huis kan. Ja, want wanneer keert u weer terug naar Nederland? Binnen de komende dagen. Ik ga vrijdag mijn visum uh, ophalen... Um, en um, dat is waarschijnlijk voor een aantal dagen geldig. Dus dan kom ik zo snel mogelijk terug. Ja. Welke dag het precies is, dat weet ik nog niet. Nee. Nou, even terug naar die, die dag in september. Hè. Jullie waren naar het Poolgebied gevaren om te protesteren tegen gaswinning. Waren jullie verrast toen de Russische autoriteiten ingrepen? Uh, de expeditie liep al een aantal weken ervoor. En toen um, hebben ze al met geweld gedreigd om het schip te enteren. Um, de reactie die wij echter kregen op het eind was wel zeer overtrokken en agressief. Um, we hadden wel verwacht dat ze ons met onrechtmatig minder ons daar weg proberen te halen bij het platform van Gazprom. Maar dat er geschoten zou worden met messen gedreigd en vervolgens uh, uh, van piraterij uh, met 15 jaar zelfs van zouden worden. Nee, want laten we wel wezen, Greenpeace bestaat al langer in Rusland, is al langer actief. Uh, ...voert al, al jaren uh, uh, campagne. We zijn daar eerder geweest bij Perlonslanden net een jaar geleden hebben we precies hetzelfde gedaan. Toen was de kustwacht daar ook bij en die heeft toen niet ingegrepen. Oké. Okay. De, de eerste tijd zaten jullie vast in, in Moermansk. Hoe waren de omstandigheden daar? Niet al te best. Uh, het gebouw verkeerde in slechte staat. Uh, eten was van, uh, van niet al te beste kwaliteit... Uh, we werden over het algemeen wel fatsoenlijk, althans ik werd over het algemeen wel met respect behandeld. Het was niet makkelijk, um, maar het was uit te houden. Ja, daarna ging je naar Sint-Petersburg, was dat een verbetering? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Veel mensen dachten van wel. Want ik weet nog, als mijn advocaat langskwam, dat ze dan zeiden van... ja, hij is petersburg is modern, dus het zal vast uh, beter zijn. Nou, het was uh, uh, een stukje kouder in mijn cel in Sint-Petersburg. Terwijl het in Sint-Petersburg een stuk warmer is dan in Moldansk. Uh, ik merkte dat de bewakers uh, uh, wat maar later werden, Ik merkte dat er ook veel angst was onder de Russische gevangenen. Uh, dat er ook sprake was van uh, mishandeling en machtsmisbruik. Uh, uh, erg veel uh, regels. En, uh, dus nee, nee, ik vond Sint-Petersburg zeker geen verbetering ten opzichte van Lomansk. Nou ja, Mannes Ubels had het zelfs over twee maanden herrie aan zijn kop. Hè. Waren er ook ja. medische problemen? Bij mijzelf? Um, nou, ik ben in het begin afgevallen, maar dat is met name door de stress. Voor de rest uh, uh, heb, ik het wel, heb ik het wel goed doorstaan en heb ik geen uh, blijvende ziektes opgelopen. Ik heb wel uh, uh, twee maanden uh, zeer, heel weinig kunnen slapen. Je zou denken dat je, als je in een cel zit, uh, dat je de helft van je tijd slapen kan doorbrengen. Maar met name in het was het heel lastig. Want we hadden inderdaad twee maanden lang herrie aan ons kop. Van 6 uur s ochtends tot 10 uur s avonds hadden de bewakers keiharde muziek aan. En dat hoorde ik heel goed in de cel, omdat er ook speakers aan, aan beide kanten van de cel zaten, aan de buitenkant. En s'nachts um, hadden de Russische gevangenen een soort van handelssysteem met elkaar, uh, waarbij ze dan vanuit het raam naar elkaar toeschreeuwden. Uh, en dat ging dan de hele nacht door. Dus slapen was erg lastig. Wat, uh, wat gaat u doen als u straks weer terug bent in Nederland? Nou, ik ga eerst even iets van uh, uh, tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden. Uh, want die heb ik vier maanden niet gezien. En uh, daarna ga ik even rusten. En dan ooit weer naar terug, uh, terug naar Rusland? Kijk, voor de komende tijd hoef ik niet terug naar het land. Um, maar in de toekomst zou ik dat wel willen. Ik heb hier ook een aantal uh, kennissen en een aantal vrienden. Uh, en het is ook een prachtig land, qua natuur, qua cultuur. Dus ja, ik wil hier zeker wel terug. Maar of dat een optie is, um, dat betwijfel ik. Faisal Oelazen van Greenpeace vanuit Sint-Petersburg. De presidenten van Kenia en Ethiopië zijn in Zuid-Soedan... om te bemiddelen in het conflict dat daar woedt. Ze praten vandaag met president Kier... die in zijn kersttoespraak zei dat hij bereid is... met al zijn tegenstanders in gesprek te gaan. Zijn belangrijkste rivaal is de voormalige vicepresident Machar... die volgens keer de aanstichter is van de gevechten... die in april uitbraken in Zuid-Soedan. De onrust verspreidde zich daarna langs etnische lijnen over het land. Volgens de VN zijn bij de gevechten al meer dan duizend mensen om het leven gekomen. Een kleine honderdduizend Zuid-Soedanezen zijn op de vlucht geslagen. In Bangkok is de oproerpolitie slaags geraakt met demonstranten tegen de regering. Daarbij is een agent gedood, meldt de Thaise politie. De betogers wilden de voorbereidingen voor de vervroegde verkiezingen in februari dwarsbomen. De politie schiet met rubberkogels en gebruikt traangas. Ernst Otto Smit woont al ruim 20 jaar in Bangkok. Meneer Smit, wat merkt u van de protesten en het geweld in Bangkok? Ja, nou, op kantoor weinig. Maar het is tijd. Japanese Stadion... ...waar de... de, de ...electiecommissie... Uh, ...de kandidaten voor de... ...nieuwe electie laat... Uh, laten ...samenkomen, om daar te... ...registreren. En daar, daar... ...zijn nu de grote protesten, omdat... ...ja, mensen zijn het er niet mee eens... ...met, uh, met nieuwe verkiezingen. Ze willen eerst... ...hebben dat... Uh, ...de democratie, de grondwet... ...eigenlijk wordt, wordt aangepast... Ja, want ze zijn eigenlijk bang dat, dat uh, mevrouw Yingluck luxina weer wordt gekozen. Ja, de, de, de, de huidige, tenminste, dat is het demotionair kabinet. Die, die krijgen de meeste stemmen omdat ze populair zijn zeg maar, bij de bevolking op het platteland. En de, de mensen in de steden die zijn tegen de regering. Dus ze zijn bang dat als het er opnieuw verkiezingen zijn dat er geen verbetering komt in het uh, in democratisch systeem hier in Thailand. Ja, en denken ze dat uitstel dan helpt? Nou, wat ze eigenlijk willen, en dat is natuurlijk niet democratisch... ze willen dat er een uh, demotionair kabinet komt... of een, een, een, zeg maar een, een, een volksraad op zijn Nederlands... Ja. en die gaat dan zorgen dat de grondwet wordt aangepast... naar, ja, naar een democ beter democratisch... Systeem dat, dat er nu is. Nu is er natuurlijk gewoon meerderheid van, van, van stemmen. Wat, wat ook democratisch is. Maar de. Zeg maar, de Eerste Kamer. Die is nu. Die, die willen. De huidige regering wil ook hebben dat de Eerste Kamer. Uh, gekozen wordt. Zeg maar, door het volk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Nou is er voor het eerst in twee weken uh, weer een gewelddadig incident. Heeft u de indruk dat de protesten nu weer massaler en agressiever worden? Het is, er zijn zoveel mensen op de benen en het is niet alleen dat, dat, dat zeg maar de, de, de middelklasse of de hogere klas aan het protesteren is. Het zijn ook de taxis, de brommerjongens. Uh, het, het, het is dus heel algemeen, de, de, de mensen die aan het demonstreren zijn, die hebben zoiets van... ja, de manier waarop het land geregeerd wordt, dat is alleen maar door één familie die alles in het hand heeft. Dus het, het, het is door de hele laag heen dat, dat mensen zeggen van, hé, hey, dit moet veranderd worden... Want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 De twee inzittenden gingen er lopend vandoor... maar konden later worden opgepakt. De politie wilde de auto gisteravond controleren... maar de bestuurder ging er plotseling vandoor... waarna de achtervolging werd ingezet. In delen van Apeldoorn en Hoogsoeren... zaten vanochtend circa 1600 huishoudens zonder stroom. Inmiddels is er een oplossing. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Door een waterleidingbreuk in Apeldoorn... hadden de huishoudens ook geen water... meldt om op Gelderland. En of dat probleem ook is verholpen is nog niet bekend...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 Jondaal Thomasson wordt de nieuwe trainer van Rode JC. De teen tekent een contract voor 3,5 jaar in Kerkrade. Hij wordt op 3 januari gepresenteerd. Thomasson is een goede bekende van technisch manager Leon Flemings van Roddy SC. Duo werkte samen bij Excelsior, waar Thomasson assistenttrainer was onder Vlemmings. Met zijn 37 jaar is Thomasson een van de jongste trainers in het Nederlandse betaalde voetbal. Thomasson is pas een half jaar hoofdtrainer in Rotterdam en als speler kan hij bogen op een lange carrière, zo speelde hij meer dan 100 interlands voor Denemarken. Alexander Srebriakov is door het Russische antidopingagentschap voor vier jaar geschorst. De wielrenner werd afgelopen jaar tweemaal betrapt op het gebruik van EPO. Het dopinggebruik van Srebriakov kwam voor het eerst aan het licht bij een test op 18 maart. Daarop werd besloten om eerdere dopingtesten met vernieuwde methodes te controleren. En daaruit bleek dat de 26-jarige Rus ook op 21 februari een positieve test had ingeleverd. Briakov, die in 2012 de ronde van Philadelphia won... is door zijn ploeg Oiskatel op straat gezet. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Kees Quacks. De files staan allemaal op de A1. Allereerst de A1 Apeldoorn-Hengelo. Dan staat het in beide richtingen vast bij Lochem. Er is een spoedreparatie gaande in de middenberm. De linkerrijstok is dicht. En de file richting Amsterdam op de A1 bij knooppunt Muidenberg... wordt veroorzaakt door een ongeluk daar. Staat vier kilometer vanaf Naarden, twee rijstroken zijn dicht. Nog een keer de hoofdpunt. Greenpeace-activiste Faisa Oulazen kan morgen haar uitreisvisum ophalen... waarmee ze Rusland mag verlaten. De presidenten van Kenia en Ethiopië zijn in Zuid-Soedan... om te middelen in het conflict dat daar woedt. En in de thaise hoofdstad Bangkok is bij rellen een agent om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond, net als tientallen betogers. Dat was het uitgebreide nos verhaal Zometeen gaat het geluid van 2013 verder. Ja, overzicht van Radio 1. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor, voor te volgen. het is. Uh, ik vermoed dat het wel een beetje naar beneden gaat. Zeker weten? Ja, nou, ik weet het niet zeker. Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker. De nieuwe bedragen staan nu online. Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. Begin jaren 80 leeft Nederland in malaise. Industrieën worden van de kaart geveegd. De werkloosheid stijgt even hard als de huizenprijzen dalen. Maar dan trekt het land zichzelf met schoudervullingen en al uit het moeras.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 Dit is Radio 1. Het geluid van 2013. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Viel gisteren 2240 miljard liter water op Nederland. Doen dat. Totale paniek in de buitenwijk van Damascus. Steeds meer geschrokken in klanten op internet. Daar er is iets raars met het internet de bankieren. De fly-Dutch noemt een hoog, dubbel salve, dubbel schroef. En hij staat weer. En daarom biedt Nederland excuses aan Rusland. Dit is tot half vier het geluid van 2013. Jullie zijn tot gisteravond laat bezig geweest hier. Ja, we hebben gisteren vier van deze grote watertankwagens ingezet. En we hebben tot gisteravond half tien ongeveer 1,2 miljoen liter water weggereden. Weerman Gerrit Hiemstra, het is uitzonderlijk onderweer. Bij dit gemaal in Middelharnis is goed te zien hoe hoog de nood is. Het water komt tot aan de rand. We viel gisteren 2240 miljard liter water op Nederland. En dat is net zoveel als het halve IJsselmeer. Waarschuwing voor extreem weer in Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht. Deze regen die komt door een klein lage drukgebied. En dat lag vanochtend precies boven het westen van het land. Zo'n beetje bij Katwijk, Noordwijk, die omgeving. En dat eh, is langzaam maar zeker de Noordzee opgetrokken. En rond het centrum van het lage drukgebied, daar draait als een soort spiraal een gebied met neerslag. En dus? worden er in dit gebied met de nodige spoed op 100 plekken extra pompen in elkaar gesleuteld. Zodat de gemalen meer water af kunnen voeren. Ja, het is natuurlijk belangrijk om het water over de dijk heen te krijgen. En dat is de ja, eerste voorwaarde waar we nu hard op mee bezig zijn als waterschap. Dit gemaal ja, kan deze hoeveelheid natuurlijk wel aan, maar dan gaat heel veel tijd vergen. En wij willen die tijd dat het water hoog staat, willen we zo kort mogelijk zien te houden. Daarom moeten we extra capaciteit ingezet. 1,2 miljoen liter, dat klinkt natuurlijk heel erg veel. Het is ook heel erg veel. U moet zich voorstellen, wij zijn... Een hele grote camping, 40 hectare. We hebben gisteren meer dan 100 millimeter water te verwerken gehad. Dus dan praten we over een, een 40 miljoen liter water wat er op de camping valt. En dat is meer dan dat een grote stad per dag ver verbruikt. Het gemaal koert in Middelharnis kan het overvloedige water dat is gevallen niet aan. En dus wordt hier een van de 100 extra pompen aangelegd. Nou, deze is vanavond, gaat deze pomp draaien, dan is de zaak aangesloten. Uh, en dan hopen we de, de, de, de, deze capaciteit van dit gemaal met ongeveer een derde te verhogen. Voor boer Niek Delst uit Sonnemeren is dat al te laat. Deze week zou hij zijn aardappelen oogsten. Nou, dit is natuurlijk eigenlijk een, een klein beetje een drama, want die aardappelen die hebben te lang onder water gestaan. En dan, dan gaan ze rotten. Dus dat is gewoon een probleem voor ons. Had u dit nou verwacht, dat er zoveel regen zou vallen? De weersverwachting hadden wij ook nog gezien op het waterschap en die was dus zaterdagavond rond de 40 mm. En dan sta je zochtens, zondagochtend op en dan zie je dat het veel meer geregend heeft. Is wel heel hoog. Ja, dit is, uh, ja, oude tong, het diepste puntje van goede hoofdvlakken eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje, als je het ziet in de vorm van een badkuip, dan zitten we nu eigenlijk bij het putje waar het water normaal wegstroomt. Dus we willen proberen om zo snel mogelijk hier extra noodbemaling te hebben, dat we dat putje zo gauw mogelijk leeg weer krijgen. Meneer Blok is projectleider van het waterschap. Hoe doet u dat? Ik zie daar een gigantische installatie staan. Nou, we hebben hier bij dit gemaal hebben we twee pompen. Een van 150 kuub en een van 75. Die zitten m-pandig, die zijn altijd ter beschikking. Maar we bouwen hier drie keer 50 kub bij. Dus nog eens een keer 150 kuub. Om extra snel dat water naar buiten te brengen. En lukt dat, want het is echt heel hoog. Ja, we hebben gewoon een groot probleem. Er is te veel, komt er naar beneden vallen. Nou, klaar ben je. O, het is jammer. Ik kan er Vandaag is er 120 millimeter regengevallen lokaal hier op Poreo Flaké. Om even een beeld te geven, dat zijn 12 volle emmers die je leegkiept op een vierkante meter. Anderhalf keer zoveel als normaal valt in de maand oktober. Ja, ze hadden hier wel wat flinke buien verwacht vandaag, maar zoveel water. In Zuid-Holland, Zeeland liepen de kelders onder, stonden kamers blank. Vooral omdat de rioleringen tijdens stortbuien niet aankomt en verder is de schade vooral zichtbaar op het land hè, waar aardappels mogelijk nog in de grond zitten, waar tulpenbollen in de grond zitten. Als je daar het water niet weghaalt binnen 24 uur ja, dan kan die oogst echt als verloren worden beschouwd. Fietsen en auto's die door diepe plassen rijden in trouw en het AD. De metro heeft een prachtige foto op de voorpagina. De vrouw heet mal ingepakt, benen omhoog op de fiets om de plassen te ontwijken. En eh, gewoon bij poncho's die ze om zich heen geslagen heeft. Het weer van gisteren dat is eigenlijk best wel bijzonder, want regenhoeveelheden van zo'n 90 millimeter. dat komt niet vaak voor. In het westen van het land is daar statistisch gezien de kans ongeveer zo'n 4 ja, keer in de 100 jaar. In het oosten van het land is die kans wat kleiner, zo'n 1 keer in de 100 jaar. Volgens het KNMI is de kans op hevige neerslag zoals de afgelopen dagen ten opzichte van 50 jaar geleden verdubbeld. En extreme buien zullen ook de komende jaren door de klimaatverandering blijven toenemen. Nou, weet u wat? Ik ga vast klaarzitten in mijn tractor. Ja, doe je best nog wel voorzichtig. U ziet, er staan uh, mensen en u kunt zo achteruit bij de put rijden. Oh, ja. En de tank vol zijn. moet ik ook een helm op. Uh, in zou de tractor ik wel doen we geen helm. Nou? geen helm op. Dan, gaan we, ja, dan ga ik nu uh, mijn trapje op en dan zou ik zeggen. Uh, moet hij in zijn één? Hij staat, uh, ja, kan Even in zijn één. één. Ja. En dan gaan, we, uh, ja. Ja, maar dan gaan we even kijken of ik hem aan de praat kan krijgen. Oh ja, nou, dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Ja, we gaan al. Kijk, oh! <laughs> Ja, nou, ik ben blij dat ik mijn steentje bij kan dragen. Jongens, aan de kant, aan de kant, pas op! Zit er elke rem op? Uh, uiteraard. Waar is de rem? Oh, hier is de rem. Nee, dat is gas. Oh nee, dat... oh, ja, ja, ja, ja, ja. het klopt goed. Voorzichtig, voorzichtig. Rustig aan, rustig aan. Nou, tot zo, uh, jongens, ik ben wel even bezig hoor. ook wolk boven het centrum van Damascus vanmorgen veroorzaakt door een zware autobom. Wie er achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. Het ging waarschijnlijk. Damascus ooggetuigen melden dat een Syrisch gevechtsvliegtuig rond de middag een tankstation vuur nam. De ravage en chaos. Tekenen. Totale paniek in een buitenwijk van Damascus. Lichamen van kinderen en volwassenen, afgedekt door dekens... veel zijn doodgestoken, anderen verkoopt. De oorlog in Syrië. Vorige maand was er ook al een groot bloedbad in de Syrische stad Hula. Daarbij kwamen zeker 108 mensen om, onder wie tientallen kinderen. Die ontwikkelt zich tot een uitzichtloze humanitaire crisis. Doodgeschoten van dichtbij of doodgestoken, zo luidt het verhaal. En wie erachter zit is onduidelijk, maar steeds meer mensen wijzen naar de Shabiha, gewapende aanhangers van Assad. Het woord schijnt te komen van het woord Shabah. dat betekent spook, nachtmerrie en geest. Het zijn gewoon knokploegen die worden ingehuurd door het regime... om het vuile werk op te knappen. Van de Shabiha zijn vooral dit soort vage beelden te vinden van internet. Ze zijn makkelijk te herkennen aan hun opvallende uiterlijk... En begonnen ooit als een soort elite gangsterclub van de Assad-familie. Loyaal en meedogenloos. Overal vonden ze kogels, ook binnen. Vele honderdduizenden burgers zijn op de vlucht. En de opstandelingen leveren een ongelijke strijd tegen het regeringsleven. Hoi, gorfje op al bijna 2,5 jaar duurt nu de oorlog in Syrië. 100 meer dan 100.000 mensen zijn gedood... en meer dan een miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Human Rights Watch constateert dat het leger van president Assad... steeds zwaardere wapens inzet. Het is drie uur s'nachts... Volgens de Syrische oppositie hebben regeringstroepen zojuist raketten afgevuurd. Met daarin een soort zenuwgas. Wie de aanval met chemische wapens op zijn geweten heeft, moet nog blijken. Maar veel westerse landen denken dat de Syrische regering erachter zit. En daar groeit de overtuiging dat niets doen geen optie meer is. We have to bring this to an end. Dit moet stoppen, zegt Ban Ki-moon. The military and violent actions must be stopped by both parties. De Amerikaanse president Obama heeft al eens gezegd dat als er aanwijzingen zijn... dat door één van de partijen chemische wapens worden gebruikt... er een rode lijn is gepasseerd. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. President Obama believes there must be accountability for those... Syrië is ruim vier keer zo groot als Nederland. De Amerikanen zeggen dat ze weten waar in deze eindeloze woestijn chemische wapens liggen opgeslagen. Midden in de woestijn, op zo'n 40 kilometer van de stad Homs. Maar het is oorlog in Syrië. Bijna iedere dag zien we beelden van een verwoest land. en rebellen en het leger die tegen elkaar vechten. Die omstandigheden maken het niet makkelijk voor teams die naar chemische wapens moeten zoeken. Een aantal landen, waaronder Engeland, Frankrijk en Turkije. zijn voor militair ingrijpen in Syrië. Desnoods zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad. Zelden liep de PR-machine in het Witte Huis zo op volle toeren als deze week. De doorgewinterde senator Dianne Feinstein liet de CIA een dvd samenstellen. met daarop nog meer beelden van na de gifgassen aanval van 21 augustus. DVD member Senate. Mensen met stuiptrekkingen, mensen in ademnood, een vloer vol levenloze kinderen. Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, gisteren in Frankrijk, vandaag in Londen, zegt andermaal dat hij er niet aan twijfelt. Those videos make it clear that this is not something abstract.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 In this region, you have different parties, you have different factions, have different Assad wilde niet zeggen of bij de vergelding gedacht moet worden aan een aanval met chemische wapens. Maar ondertussen gaat in Syrië de strijd onafgebroken door. Een Engelstalige staatszender praat de Syriërs bij. <tomstukken> In Homs-countryside, Army units restored security and stability to a soukna town in Palmyra-countryside and eliminated a big number of terrorists affiliated with an al-Nusra Front terrorist Organization. Volgens de staatszender heeft het Syrische regeringsleger in de regio Homs terroristen uit hun stadje verdreven. Dat is de term die het Syrische regime gebruikt voor de opstandelingen. De rebellen zetten gisteren op hun beurt een filmpje op internet dat hun successen moet illustreren. En de vraag voor alle ons is, wat gaan we doen do about it? Turn our backs? hebben een moment van silence. Ik geloof niet dat we should shy van dit moment. Het risico van niet acteren is groter dan het risico van acteren. In een buitenwijk van de hoofdstad Damascus zouden rebellen op het punt staan... hun basis van het regeringsleger in te nemen. Maar, zoals zo vaak in Syrië, is het niet te controleren of dat klopt.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 2013 1. ING kampt met een grote storing bij het internetbankieren. Klanten die inloggen via de computer of hun mobiel... krijgen een verkeerd saldo te zien. Steeds meer geschrokken ING-klanten op internet. Er is iets raars met het internetbankieren. Op Twitter klagen vele honderden mensen... dat er onterecht geld van hun rekening is afgehaald. Ik logde net in op ING.nl... en toen zag ik ineens dat ik 90 euro in de min stond... en dat terwijl het niet eens rood mag staan van ING. Ineens 700 euro verdwenen. Iemand zegt er is 900 euro afgehaald. Op dit moment is het voor sommige mensen ook niet mogelijk om in te loggen. Nou, wat er aan de hand is, is dat uh, klanten op dit moment niet de juiste bij- en afschrijvingen uh, zien in bijvoorbeeld mijn ING. Onze woordvoerder van de bank komt de storing doordat gisteravond betalingsgegevens niet zijn verwerkt in de systemen van de bank. Ook de Rabobank kampt met een storing bij het internetbankieren. Bij de vier grote banken zijn er problemen met het Ideal-systeem. Rekeninghouders van ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS kunnen daardoor niet via Ideal betalen bij internetwinkels. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Er is over wat er nou precies aan de hand is. Je denkt natuurlijk ook aan een hekaanval. Hè? Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid bij de bank. Ook omdat we berichten zien dat de Rabobank nu ook last heeft. Sommige ING-klanten melden dat ze niet kunnen pinnen. De problemen met internetbankieren van ING lijken bijna voorbij. En inderdaad zo, tien voor tien kwam de officiële mededeling... dat alles weer in orde is. Dat zou moeten betekenen dat die saldo's nu dus weer zouden moeten kloppen. Ja, maar weet u nou zeker of het bedrag dat volgens de bank op uw rekening staat... ook daadwerkelijk klopt? ING komt opnieuw met een storing. ING-internetbankieren, Ideal en de mobiele ING-app zijn beperkt beschikbaar. Na een eerdere storing van vanmiddag werkten de systemen weer naar behoren... maar nu zijn er opnieuw problemen. Volgens de bank zijn de diensten zeer beperkt beschikbaar. Dat heeft volgens een ING-woordvoerder te maken met de storing van vanmiddag. Ook andere banken hadden problemen. Ja, uh, ABN AMRO, daar was het doen van overboekingen niet mogelijk. SNS Reaal, daar was het moeilijk vanuit andere banken om geld over te maken naar SNS. En bij de Rabobank, dat uh, daar ook bij internetbankeren bepaalde diensten niet beschikbaar was. Wat is hier aan de hand? Is dit nou toeval of zijn hier hackers uh, bezig? Kearns, de eigenaar van het systeem, weet nog niet waardoor het komt. Maar sluit een hackaanval niet uit. De oorzaak wordt nog onderzocht. De storingen in het betalingsverkeer zijn veroorzaakt door een cyberaanval. Die storing, althans dat leek het aanvankelijk, bleek uiteindelijk een aanval te zijn. Het zou gaan om een zogeheten DDoS-aanval, waarmee servers lam worden gelegd door ze te bestoken met enorme hoeveelheden data. Ja, simpel gezegd, je gaat met uh, heel veel computers die onderdeel zijn van een botnet tegelijkertijd naar één website. En als je dat maar met heel veel mensen doet en heel vaak per seconde, dan gaat die site plat. Wat er hier gebeurd is, is wel opmerkelijk, want ze gingen niet alleen naar die site toe, maar ze probeerden ook in te loggen. Dus het waren als het ware hele slimme bots die heel veel schade hebben veroorzaakt. Is dit een aanval? Laat ik het zo vragen. Is dit pesten? Wat, wat is dit? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat Nederlandse Bank of Nederland iets heeft gedaan wat bepaalde mensen niet goed uitkomt, dus dat er een politiek motief is. Het zou ook kunnen zijn dat er sprake is van afpersing. De Vereniging van Bank heeft geen idee wie erachter zit. Justitie is ingeschakeld om de daders te achterhalen. Wat ook zou kunnen is dat het spielerij is dat mensen uh, eigenlijk dit doen uit wraak. Stel je voor je bent cybercrimineel, je hebt geïnvesteerd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 De DDoS-aanval op ING is gestopt. Gisteren legde een aanval onder meer het iDeal-betaalsysteem van alle banken plat. Sinds uh, vanmiddag uh, is er geen aanval meer op ons. En, uh, dus ik zou zeggen, hij is afgeslagen. Betekent dat dan ook dat dit niet nog een keer kan gebeuren? Ja, mensen die ons aanvallen, daar heb ik, uh, kan ik niet zo heel veel over zeggen. Maar wij zullen ons weer verweren. Wat, wat, wat is dit voor aanval? Is dat iets wat u vaker meemaakt? Ja, het gebeurt wel meer, maar niet in de heftigheid zoals gistermiddag en vannacht. Bij de cyberaanval op banken is niet ingebroken in de computersystemen. Dat benadrukt het ministerie van Veiligheid en Justitie... in een reactie op de aanvallen van gisteren. Nee, er is niemand in het systeem ingewest. Onbekenden hebben de servers van banken met enorme hoeveelheden data bestookt... waardoor ze vastliepen. Ja, er werd veel meer data op ons afgevuurd dan normaal. En dat betekent dat de Firewalls prima gewerkt hebben. Er is niemand het bedrijf binnengekomen. Maar ja, daarna moet je wel weer wat herstelwerkzaamheden doen. U kunt zich voorstellen dat mensen zich na de afgelopen week zorgen maken... of het geld wel veilig is bij de ING-bank. Ik kan me de zorgen voorstellen, maar ik kan iedereen geruststellen... er is niemand in de systemen geweest. Ik ben heel benieuwd wat Epke Zonderland hier laat zien. het net voor Fabian Hambüchen. Dus de voorname concurrent van Epke Zonderland. Een harde werken. Ja, yeah, hij is echt really, really sympathisch. Positief uh, uh, in de meeste gevallen. Crazy gymnast. Die gast die, die heeft ook uh, gewoon alles voor gedaan. Kind of uh, special, you know? Een echte Nederland-Duitsland, een Epke versus Fabian. Goed, jetzt also Epke Zonderland. Ook Fabian kan vliegen. Hè? Aan zijn koningsgereed. Het is altijd een bijzondere strijd met, uh, met Fabian. wat hij op Haiba doet, is niemand anders. So, uh, het verschil tussen uh, Fabian en mij op rekstok is dat, uh, dat mijn moeilijkheid uh, hoger ligt, drie tiende hoger. Maar dat zijn uitvoering beter is. Het wordt een heel close fight and I'm looking forward en ik kijk naar het. Dan mag ik binnen blijven qua extra aflekt, maar uh, niet meer dan dat. En dat is mijn, uh, mijn uitdaging. Ik denk uh, dat iedereen in de wereld op dit moment denkt dat uh, Epke de favoriet is. At least I'm just wishing him all the best. Um... Maar ja, uh, Hamburg is wel een Duitser en uh, die uh, vechten tot het einde door, ook bij uh, turnen. hoop dat we both get through our routines and then hopefully get some medals. Je hoort het wel aan het geluid, aan het volume, het aantal t dat hier omhoog gaat. Er is veel oranje op die tribune. En ook de Belgen die zijn erg pro Epke, mooi oranje hier in België. De speaker zei zojuist, dames, wilt u trouwen met Epke, dan mag u achteraan sluiten in de rij. Everybody, from the people that serve the tea, to the coaches, to the gymnasts, to the press stats, to the judges, to the whole world. They wanted Epke to win. De COVID-minute kan iets toevoegen aan de status van Erken Zonderland. De Olympiasieger van London. Nu gaat het over. Eerst de Casino. En wanneer de formulering fliegender Holländer gepast had. Ja, heel goed. Dan op diesen jongen man uit Ehrenfee. Kobert, ja, ook goed. Dus Komt het volgende element, let op. Genau. Tom genießen. Colman, ja en. Also niet drie elementen nacheinander. Ik heb natuurlijk uh, mijn oefeningen een klein beetje aangepast. Ik denk dat dat een hele verstandige keuze was, dan, dan de drie achter elkaar. Ja, gaat hij doorgaan. Met kracht gaat hij door. Jawel, hij gaat door. Bij dat vierde vluchtelement uh, zat ik nog mis met de inschatting. En, uh... Ja, hij is echt aan het werken tijdens de oefening, dat kun je zien. Dat noem je zo als hij iets zwaarder geturnt wordt. Dan kon hij eigenlijk een hele kleine verbinding maken met men zich op diverse meetingen gezien had. Dus uh, ja, ik had mezelf toch wel wat spannend gemaakt. Komt hij bij de dan? Hij moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch doet een hoofd. Dubbel dubbel stroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Goedster Jubel de 8000 hier in sportpalais van Asaaf. Natuurlijk viele, viele fans van Epke. Zanderland. En we zien hier in het stadion, iedereen gaat staan. Heel oranje gaat staan. Ik denk ook dat hij kind of met Waan voor voor Epke. Het is 16 blank, hij staat 1, maar blijft hij ook 1. Toen wist ik ook dat het uh, binnen de van uh, zijn mogelijkheden lag om, uh, om mij te, te pakken als hij uh, perfect ging. En deze Fabian Hambuutje kan heel mooi turnen aan de rechter. Cassina, Koolman, Katschev, zijn de vloekelementen. Vooral de uitvoering. Let op. Uh, de Cassina is heel lang reingetoond. Dat was de Cassina? Perfect uitgevoerd. De Koolman. Maar geen combinatie. Katchev, Kijk, zijn benen blijven steeds gesloten. Hij did a great routine. En je weet ook gewoon dat, uh, dat het gevoel dat 5-0 had kunnen winnen. En, uh... De afroom. Dubbel salto, dubbel schroef en een na hup. Kleine hup Ja. Het accent ligt op Nahup. Wat zal dat gaan worden? Ganz kleine Hüpfer, maar Fabian Hambüchen heeft hier een tolle voorstelling abgeliefert. Also, we wachten op de wertung. Die beiden zijn befreundet. Wordt het Fabian Hambüchen? Die schätzen zich, die kennen zich. Of wordt het FN Zonderland? En het is 15,933. 15, 2. FN Zonderland met 16,9. Rond is wereldkampioen. Nederland-Duitsland 2-0. En hier zijn de twee mannen die deze wedstrijd maken. Ja, dat was natuurlijk een grote droom uh, die, uh, die nu uitkomt. Ik ben heel blij met de silver medal. Uh, de 5 was kwam er ook zo'n gevoel over me heen, van, ja, Als hij wint, ja, het is het gewoon verdiend. Als het dezelfde situatie same situation in, uh, in Stuttgart in 2011, zou het anders zijn. Maar ja, ik was wel heel blij dat het toch uh, goed, voldoende was voor mij. Het is heel bijzonder dat Vivan en ik elkaar altijd zo plagen. Want uh, het zit elke keer heel dicht bij elkaar. En uh, I'm just happy for me. I'm happy for Epke en dat least we, we both got the medal. Natuurlijk, we zijn elkaar uh, als grootste concurrenten eigenlijk. En uh, ja, toch een goede, goede vriendschap. Dus dat is heel waardevol. Zo so, let's go. Radio 1. Dit is tot half vier vanmiddag 2013 in geluid op de radio. Oh, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidabel. Oh bébé.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 we étions formidables Formidables Je t'es formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hoe spug je een Rus op zijn vestje? Volgende week komt hij en hij opent dan met koningin Beatrix... het Nederland-Rusland jaar 2013. En ik vind dat we als Europese Unie en ook als Nederland... duidelijk onze stem moeten laten horen. De mensenrechten, want daar is het steeds slechter mee gesteld. Mensenrechten in Rusland gaan ogen achteruit. Uh, wat ook heel erg belangrijk is. Rusland is voor Nederland een belangrijke zakenpartner. Ik zou wel graag wat meer Russen in de bijenkorf zien. Zij zijn groot, wij zijn klein. Vladimir Poetin werd onderaan de vliegtuigtrap welkom geheten... door minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij heeft een tentoonstelling geopend in de hermitage in Amsterdam met koningin Beatrix. Als God mij tijd van leven geeft, wordt Petersburg een tweede Amsterdam. Peter de Grote zei het, Frans Timmermans zei het hem na. In Nederland wacht hem ook een protest tegen de omstreden homowet... die Russen verbiedt om over homoseksualiteit te praten. We hebben het op dit punt Laten we Putin alle kleuren van de regenboog laten zien. En laten we zoveel lawaai maken dat het bestek daar rinkelt op tafel. En nou ja, hij zit in het scheepvaartmuseum en er zijn hele dikke muren. Dus waarschijnlijk hoort hij daar niet zo heel erg veel van. Nou, help, Putin! Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk hoe dit jaar zal worden afgesloten. De komende tien minuten zetten we koers naar de noordelijke wateren. Vaart u mee, we beginnen in Murmansk. Want de Russische kustwacht heeft het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, geënterd. Toen ze protesteerden tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Onmiddellijk wordt er eerst in het water geschoten... ...en dan nog een keer horizontaal. We hebben gisteravond het, het laatste contact gehad uh, met onze Nederlandse collega Pfizer. De bemanning wordt op het schip nog steeds vastgehouden door de kustwacht van Rusland. Het schip vaart onder Nederlandse vlag en er zijn dus twee Nederlanders aan boord. Ja, Ik denk niet dat uh, de 30 bemanningsleden van de Arctic Sunrise zich heel erg prettig zullen voelen op dit moment. Een hoge functionaris van het Kremlin beschuldigt de Greenpeace-activisten van de Arctic Sunrise van piraterij. En ik wil nu echt. Uh consultaties uh, voeren met mijn Russische uh, collega of collega's. De rechter moet nu uitmaken wat er met ze moet gebeuren. Ja, want Rusland neemt dit erg hoog op. Dat kunnen we in ieder geval wel stellen. Ja, actievoerders in Rusland worden hard aangepakt. Het was geen vijf stel uit wel. mogen twee maanden in voorlopige hechtenis worden gehouden... zolang het onderzoek nog loopt. Nederland spant een arbitrageprocedure aan in de zaak van de Arctic Sunrise. Uh, nou, We zullen zien wat het uh, oplevert. Ik heb de indruk dat mijn Russische collega's ook graag hierover willen praten... om te kijken hoe we hier uh, uitkomen. Ik wil graag hun argumenten horen uh, uh, waarom dit uh, met piraterij te maken zou kunnen hebben. Ik zie dat niet. In meer dan 40 steden werd actie gevoerd. Free the Arctic Day! Free the Arctic Day! ...ophef over de diplomaat Dmitri Borodin... ...die afgelopen zaterdag in Den Haag werd aangehouden door de politie. Agenten troffen in de woning de beschonken diplomaten aan. Er zou sprake zijn geweest van een bedreigende situatie voor de kinderen. Moskou is not amused... ...en niemand minder dan de president bemoeit zich ermee. Dit is zonneklaar een schending van de Weense conventie. We gaan eens even heel rustig op een rijtje zetten... ...wat er nou precies gebeurd is zaterdagavond en zaterdagnacht. vaak... Er dingen misgaan bij diplomaten. Zo even Lenin, nou wat signaal at stage. Ik begon uit te leggen dat ik mijn kinderen niet sla en vroeg wie ze wel waren om de privéwoning van een diplomaat binnen te komen. En als er aanleiding voor is, dan zullen we onze excuses aanbieden. Maar alleen als er aanleiding voor is. Meneer Frans Timmermans. Laten we dit nou eens netjes doen. En wordt natuurlijk voortdurend gepraat door Nederlandse energie-diplomaten. De Nederlandse stijl is om vooral een beetje nuchter te blijven en de zaak netjes te analyseren. Het is nog geen tijd voor een... Uh... ...middelvinger in de richting van Moskou. Ik heb u wel eens leuker meegemaakt, meneer En toen kwamen daar gisteren de zuivel bij en de tulpen. Hoe je diplomaten moet benaderen, die mag je niet aanhouden... ...die mag je ook niet opsluiten, dat is wel gebeurd. Uh, en daarom uh, biedt Nederland excuses aan, uh, aan Rusland. Borodin reageerde tevreden op de excuses van Nederland... ...maar uitte ook zijn ongenoegen over de berichten... ...die Nederlandse media over hem verspreiden. Nederland bood vorige week excuses aan voor de aanhouding van Borodin... maar Rusland vindt dat onvoldoende. In Moskou is een Nederlandse diplomaat mishandeld... toen twee mensen gisteravond zijn huis binnendrongen. Daders steken op een spiegel met lippenstift een hart... met daarbij de letters LGBT. Er waren twee elektriciens aan het werk bij, bij zijn appartement. Minister Timmermans heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Ja, de zaak wordt hoog opgenomen hier in Den Haag. Alle partijen in de Tweede Kamer die zijn zeer verontwaardigd. Tegen die achtergrond vindt mijn fractie het niet verstandig... om dat Ruslandjaar feestelijk te beëindigen. Nou ja, iedereen vermoedt dat het verband... Er het uh, is natuurlijk zeer ernstig wat er gebeurd is. Uh, maar nu eerste de feiten op tafel. En dan is het moment om conclusies te trekken over hoe we hier verder mee omgaan. Ja, het wordt niks meer met de viering van dat 200 jaar vriendschap tussen Rusland en Nederland. Was er een burglary going on? I don't speak Over die inbraak gisteravond in Den Haag in een pand... dat is in beheer is van de Russische ambassade. Gisteravond dacht ik echt van nee. Uh, yeah. En het begint zo langzamerhand wel op een koud oorlogje te lijken. De zaak die Nederland tegen Rusland heeft aangespannen... voor het internationaal zeerecht tribunaal. We wachten nog op een reactie van de Russen. De Russen erkennen het tribunaal niet, komen ook niet. Ja, de rechters vonden in grote meerderheid dat de Russen... en uh, het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise... en ook de bemanning direct uh, moeten vrijlaten voorlopig... Dus in die zin heeft Nederland gekregen waar we naar op zoek waren bij de rechter. De Nederlandse Greenpeace-activisten Faisa Olaze en Manners Ubbels die zijn vrij. Het is nog niet voorbij. Ja, eerst een plekje op zoek waar het rustig is. Want ik heb twee maanden alleen maar herrie aan mijn kop gehad. En dan uh, misschien een whisky. Nou, verder lijken Rutte en Poetin het erover eens... dat het Nederlands-Ruslandjaar... In een goede sfeer moet worden afgesloten. En dat zal dan moeten gebeuren door koning Willem-Alexander. ambassadeur denkt dat Nederland en Rusland wel over de incidenten heen kunnen komen. Niet altijd makkelijk om erover te beginnen. En ook een officieel einde aan dit toch wel omstreden jaar van vriendschap tussen Nederland en Rusland. Maar wie op dit punt volhoudt, zal altijd iets bereiken. Daar ben ik van overtuigd. I'm nothing when there's nobody left in your home again You gotta pull, pull stop it and it won't be happening again Get caught up in it, don't be asking but don't get caught up with the people de zorgverzekeraars over een betaalbare en goede zorg. Rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Barend. Journalisten hebben de langste tenen die je maar kunt bedenken. Die hebben kritiek op iedereen, maar wegen weet als je kritiek op hen hebt. Veel satire en live muziek van Simon Veenstra. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. E.